vanavond kunt u vinden in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes. 1 Johannes 1 tot en met 1 Johannes 2, het tweede vers. Hetgeen, wij van de begin, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie de, dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien hebben en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader. En met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is. En gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben...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 Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. En indien niemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. De tekstwoorden voor vanavond kunt u vinden in 1 Johannes 1, het negende vers. 1 Johannes 1, het negende vers, indien wij onze zonde beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigen van alle ongerechtigheid. De laatste weken, de laatste jaren is er in de kerk heel veel gebeurd. We hebben gezien dat, dat het oordeel van de Heer over de kerk heen is gegaan. In die zin dat er scheuren zijn gevallen dwars, dwars door on, onze gezinten heen. En dat velen die, die met elkaar omgingen, niet meer met elkaar om kunnen gaan. We hebben beleden. En ik denk dat het ook in de meeste harten hier zo is, dat, dat, dat deze dingen die gebeurd zijn, dat het, dat het een oordeel van de Heerde is wat gegaan is over de kerk heen. Dus waar de Heerde iets mee te zeggen heeft tegen ons als kerk, ons als gemeente. Er is blijkbaar reden geweest waarom dat oordeel moest komen, omdat een oordeel van de Heerde nooit voor niets komt. Aan de andere kant is het ook zo, dat als de Heer oordeelt, dat het op een bepaalde wijze ook nog een teken is van, van Gods trouw. In die zin, dat de Bijbel wel tekent dat het grootste, grootste oordeel eigenlijk is op het moment als er geen straf, geen oordeel meer volgt. Dat is eigenlijk het ergste als de Heere mensen gewoon laat doorgaan in hun zonde en er volgt niets meer. Zodat ze geen eens meer merken waarmee ze mee bezig zijn. En eigenlijk wachten alleen maar op het uiteindelijke oordeel, het definitieve oordeel als de Heere straks terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dus in die zin... Mogen we wel zeggen dat dat als de Heere oordeelt, dat het nog een teken van Gods trouw is. Ook de dingen die gebeurd zijn in onze kerk. Maar het belangrijke is dit, dat als de Heere oordeelt, dat daar een reden voor is. Want het komt nooit voor niets. En het vraagt ons om bekering. En als we straks het gedeelte gaan behandelen uit 1 Johannes, dan is dit wel heel belangrijk om te zeggen. Het vraagt om bekering. Het vraagt om bekering bij kinderen van God. Het vraagt om bekering bij diegenen die de Heere beleiden als hun persoonlijke zaligmaker, als hun verlosser. We hebben dat bijvoorbeeld gezongen zojuist, Psalm 81, het 12e vers, maar mijn volk wou niet, Gods volk wou niet. En juist omdat zij Gods volk waren en niet naar de stem van de Heren wilden luisteren, daarom volgde het oordeel. God straft zijn volk om zijn volk terug te krijgen bij hem, terwijl de heidenen gewoon doorleven in hun zonde. En in die zin niet dezezelfde tuchtigende hand van de Heer krijgen. Nu, dat is wel heel belangrijk, ook straks, als we, als we de tekst bespreken, vers 9. Dat, dat we bedenken dat het in de eerste plaats wel gericht is naar hen die de Heer hebben. Naar hen die bekeerd zijn, in die zin dat ze Christus hebben leren kennen. En hoe zit het dan naar hen die de heren niet kennen. En die vandaag moeten beleiden dat ze, dat ze eigenlijk nog nooit, nog nooit iets van de liefde van Christus gezien hebben. Dan moet u zich afvragen hoe het kan dat u jaren, jaren in de kerk hebt gezeten. En ondanks dat toch onbekeerd bent. Want hoe beschrikkelijk is het als de Heer met zijn evangelie komt. Met een goede boodschap van verlossing in de Heer Jezus Christus. Als de Heer eigenlijk naar een mens komt en zegt: Je kan zalig worden zonder daar ook maar iets voor te doen. Zonder één enkel werk van mijn kant, dat u toch nog onbekeerd bent. Dat ligt niet aan de Heer. Dat ligt niet aan de Heer. Hoe kan het, hoe kan het dat ik onbekeerd ben en ondanks dat, ondanks dat telkens maar weer naar de kerk kom, telkens maar weer onder het woord gaat zitten, is het dan enkel en alleen sleur, is het dan enkel en alleen vroomheid die erbij hoort. Waarom zou u aanstaande zondag nog onbekeerd in de kerk gaan zitten, waarom? Dat ligt niet aan de Heere. De Heere wil dat echt niet. Geen van u allen. U kunt allen tot behoudenis komen. Enkel en alleen door het geloof. Als ik u moest vertellen dat er heel veel werken aan te pas zouden komen. Dan was het een langere weg geweest. Maar er komt niets aan te pas van een mens. Het is enkel en alleen het steunen op het werk van Christus. En ook de tekst die we straks behandelen. Die mag niet misbruikt worden door hen die voortleven in de zonde als heidenen en de naam van Christus niet kennen. Dan zegt de Heer: niet indien we onze zonde beleiden. Dan ben je welkom. Maar dan zegt de Heer, je kan je zonde ineens beleiden. Omdat je enkel en alleen vlees bent en het draait je alleen maar om je eigen eer. Maar de enige wijze van behouden is. Dat is zie dan het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Niet eerst wat anders. Niet eerst allerlei gebeden of wat dan ook. Maar kom dan, zegt de Heer. kom dan. Een steun op het werk van de Heer Jezus Christus. Kijk, omdat dit het evangelie is. Het een goede boodschap is van vrije genade alleen. Zonder iets van mijn kant. Daarom kan het voor u allemaal. En daarom is het zo verschrikkelijk. Als ik gewoon in de kerk blijf zitten. Zonder... Dat het evangelie me raakt. Waarom dan? Wilt u niet behouden worden? Kiest u openlijk voor de Satan? Kiest u openlijk voor de hel? Want dat is het eigenlijk dan. Waarom zou u dat doen? Er is behoudenis voor zondaren. Voor hen die moeten beleiden. Het gaat altijd om een eigen eer voor hen. Als u nu de boodschap van de Heere hoort, als u de boodschap van vrije genade hoort en u mag rusten op het woord alleen, zalig, omdat ik het uit zijn mond gehoord heb. En dan weet ik, dan kan het zo zijn dat ik thuis kom en dat ik het voor de Heere neerleg, dat ik tegen mijn eigen ongelovigheid aanloop, dat is waar. Maar het gaat mij nu hierom, hoe kan het, hoe kan het dat we zo lang buiten de heren voortleven terwijl de boodschap rondgaat, doe helemaal niets zelf, niets, maar steun op het lam alleen. Maar nu, daar begon ik mee, de Heer die heeft geoordeeld. En ik geloof dat dat in de eerste plaats iets te zeggen heeft tot diegenen die de naam van de heren beleiden. Dus diegenen die daadwerkelijk kind van God geworden zijn. Door vrije genade alleen. In de eerste plaats heeft dat iets tot hen te zeggen. En als dan het oordeel over ons heen gaat over ons als kerk. Dan moeten we niet te snel zeggen. Nu gaat het oordeel over ons heen. En nou voelen we de pijn. Nou voelen we de pijn. Maar de Heere die zal uitkomst geven. Dat moeten we niet te snel gaan zeggen. Want als de Heere redenen heeft bij zijn kerk, om zijn kerk te oordelen. Om het oordeel over zijn gemeente te laten gaan. En er treedt geen verandering op bij diezelfde kerk. Bij de kerk des Heren. Dan zal er geen uitkomst komen. Dan mogen we niet zeggen, maar de here zal uitkomst geven. Dat mogen we zeggen op, de, op het moment dat er ook een daadwerkelijke bekering in ons leven plaatsvindt. En als dat niet gebeurt, dan zal het straks zo zijn dat de Heer er geen eens meer oordeelt, maar ons laat wachten op het oordeel. Want die naar het vlees leven, die zullen sterven. Die zullen sterven. En dat zegt Paulus in Romeinen 8, die naar het vlees leven, die zullen sterven. Dat, dat richt Paulus daar tot de gemeente van God. En natuurlijk komt directe gedachten bij ons in het hoofd. Hoe is dat mogelijk? Want kinderen van God die zijn toch behouden. En die kunnen toch niet meer uit zijn hand vallen. Kijk en dat is natuurlijk waar. En toch zegt Paulus dit heel dikwijls tegen de gemeente. weet wel diegenen die naar het vlees leven wie u ook bent. Die zullen sterven. En ook als we straks kijken naar e. Johannes dan zullen we zien, diegenen die naar het vlees leven, die geven eigenlijk daarmee te kennen dat ze, dat ze geen genade hebben, dat het helemaal niet klopt bij ze. Bekering, dat is nodig bij de kerk des heren, bij de gemeente van God. Is dat dan mogelijk? Is dat eigenlijk wel mogelijk? Want als het oordeel dan over de gemeente gaat vanwege. Vanwege de vleeselijke wandel bij Gods kerk. Vanwege die reden dat Gods kerk zo vaak een stank verspreidt. Daarom. We horen in sommige kerken dat het gezegd wordt, waar, waar half en half gescholden wordt tegen mensen die zomaar geloven. Waar, waar komt deze gedachte dan vandaan, mensen die zomaar geloven? Omdat het blijkbaar zo is dat mensen wel de naam van Christus op de lippen nemen, maar het komt niet tot een vernieuwing in het leven, het komt niet tot een bekering. En vervolgens gaan we het geloof alleen Alleen door het geloof gaan we vrezen en we worden er bang voor. En we gaan er dingen aan toedoen. Maar weet dit wel, dat juist het geloof, dat juist het geloof in de Heer Jezus Christus, dat daar nou zoveel in zit, dat ook mijn heiligmaking daarin verpakt zit. Diegenen die Christus beleiden, die hebben Christus gekregen tot rechtvaardiging en tot heiliging. Christus tot mijn heiligmaking, wat een concreet gestalte in mijn leven krijgt. Een Christus die moet niet altijd blijven hangen in deze woorden, maar we blijven zondigen. We blijven slecht. We moeten, we kunnen eigenlijk niet anders dan alleen maar zondigen. En daar pas kom ik vanaf, daar pas kom ik vanaf op het moment als ik sterf. Dan pas ben ik daarvan verlost. Daar kunnen christenen in blijven steken en ik weet het, op een bepaalde wijze is het waar dat we vlees hebben en dat we de strijd tegen ons vlees hebben. Maar de misstand in zoveel kerken is dit, dat we ons erachter verschuilen. We weten bij wijze van spreken voor morgen al, dat we weer in de zonde vallen. Dat we weer diezelfde zonde begaan. En we dekken het toe. Met een aantal gedeeltes uit de schrift. Door te zeggen. Ja we blijven zonder. Hè? We blijven zondaar, Maar dit kan niet. Dit behoort geen gedachte te wezen. Bij de kerk van God. Integendeel. integendeel het is een klacht. Dat ik, dat ik somtijds uit zwakheid in de zonde val. Het is mijn verdriet en mijn pijn. Het is iets waar ik van af wil, liever vandaag als morgen. Omdat ik jaag naar de volmaaktheid. Niet om te roemen in mezelf, want dat, dat doet er helemaal niet toe. Maar omdat het gaat om de eer van de Heer. Want als ik een vleeselijke wandel heb en ik dien de wereld als Christen, dan wordt daarmee mijn meester bespot. Dat is de reden. Want dan zeggen anderen, kijk, dat is nou een christen. Er komt ook niks van terecht. Het is precies hetzelfde als bij al die heidenen die de naam van de Heer niet kennen. Daarom, daarom moet het anders in het leven van een christen. Ze behoren een liefelijke reuk te verspreiden. Ja, zo, ja, zo dat anderen zelfs voor het evangelie gewonnen worden door mijn wandel, zoals de catechismus ook zegt. Misschien is het nu goed om op een paar gedeeltes te wijzen in het gedeelte wat we gelezen hebben. Om wel aan te geven wat ik net zei, dat die strijd tegen het vlees wel blijft in ons leven. Indien wij zeggen, zegt vers 8, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En vers 10 zegt, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. Dus, dus het is wel duidelijk dat, dat we niet mogen zeggen dat een kind van God hier al volmaakt wordt. Dat is wel duidelijk. Maar vers, vers 1 van hoofdstuk 2 zegt. En indien iemand gezondigd heeft wij hebben een voorspraak bij de vader. Dus wat de, tekenen deze teksten ons. We blijven hier beneden wel onvolmaakt. We struikelen nog zegt dit gedeelte eigenlijk. Want vers, 2 van vers 1 van hoofdstuk 2 gebruikt een woordje in het Grieks. Wat erop wijst dat het niet gaat om een gedurig leven als kind van God in de zonde. Maar dat het gaat over een vallen, een struikelen in de zonde tot mijn verdriet, tot mijn pijn. Dus we kunnen het eigenlijk zo zeggen. De Heer die wil dat zijn kerk en de klederen hier beneden rein bewaart. En dat er ook iets van uitgaat van die kerk, dat wil de Heer. En het is zo dat we vlees hebben. En wat doet het vlees dan? Nou, soms dan speelt het op. En soms dan doet het zijn kracht. En soms dan struikel ik in de zonde. Maar het is wel een struikelen. Het is niet een gedurig leven in de zonde. Dat bestaat niet bij een kind van God, zegt de Schrift. Dat we gedurig leven in de zonde, dat hoort niet. Dat kan niet. En als dat wel gebeurt, zoals heel veel in onze tijd gebeurt. Dat Gods kerk het maar niet meer zo nauw neemt in de wereld. Dat ze, dat ze wereldgelijkvormig zijn geworden. Dan komt de Heer met zijn oordeel. En dan heeft dat wat ze zeggen tot de gemeente. Er moet een bekering plaatsvinden bij de kerk van God. Een bekering. En dat kan dat kan niet door mijn eigen kracht. Niet omdat ik zelf een goed mens ben geworden of zo. Maar het kan hierdoor. Doordat de Heer zijn kerk, de heilige geest, in het hart heeft gegeven. Daardoor kan het nou ook. Daardoor kan het nou ook. Nou, als u, als u dat vanavond, vanavond moet beleiden. Dat ook u iemand bent he, die wel de Heer mag beleiden als zijn of haar verlossen... Maar toch, maar toch een vleeselijke wandel in het leven heeft... toch zo weinig uitstraalt hier beneden... dan zegt, dan zegt de Bijbel... dan zegt ons tekstfest vanavond... indien wij onze zonde beleiden... Hij is getrouw en rechtvaardig... dat Hij ons de zonde vergeven... en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Als u als kind van God moet beleiden... Dat anderen in plaats dat ze het werk van de Here in uw leven zagen. Van schrik zijn weggerend omdat het helemaal niet deugde bij uzelf. Dan zegt de Heer, indien u nou uw zonde beleid. Hij is getrouwen rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Ik geloof dat dat de kerk vandaag aan de dag nodig heeft. Dat ze, dat ze voor de Heer komen om de zonde te beleiden. En dan niet in één zin, heren, ik heb gezondigd, maar neemt u het weg. Want als we dat bidden, dan weten we vaak zelf amper waar het over gaat. Het wordt zo'n standaardzin in onze mond, heren, we hebben gezondigd. Maar weet u zelf wel wat u zegt als u dit zegt? Maar als onze tekst zegt indien wij onze zonden beleiden. Dan zegt de tekst eigenlijk indien we deze zonden met name gaan noemen bij de heren. Met name en toenaam voor de heren gaan neerleggen onze zonden. Kijk het kan zo in ons leven voorkomen. Ook bij kinderen van God. Dat we bepaalde dingen in ons leven zien. Maar we willen er niet van af. We willen het geen eens als zonde erkennen omdat we er niet van af kunnen. En ook in ons gebed naar de Heer, dan betitelen we het ook niet als zonde. En op deze wijze houden we zoveel vleeselijkheid aan de hand. Maar de Heer die zegt, <tossimus> wat is nou het middel om er van af te komen? Dat is dit. Indien we onze zonde met naam en toenaam voor de Heer gaan beleiden. Heer, dit is mijn zonde. Dit is verkeerd, in het licht van uw woord. Is dat verkeerd? En dan zegt de tekst: Dan is Hij getrouwen rechtvaardig dat Hij ons die zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. In het licht van Gods woord: mezelf te onderzoeken wie ik ben. Mijzelf te onderzoeken waar mijn gebreken liggen. En deze dingen voor de here neer te leggen. Heren, dit zijn mijn zonden. En hij is getrouw en rechtvaardig dat hij mij van die zonden wil reinigen. Kijk, en ik wil, ik wil nu wat dingen noemen. Want als ik tegen u zeg dat de dingen concreet moeten worden voor de here. Niet alleen in, in, in de enkele zin, ik heb gezondigd, maar concreet. Dan is het ook belangrijk ja, dat, dat, dat de dingen ook concreet worden aangewezen. En dan wil ik een paar dingen noemen. Dingen die, die in ons kerkelijk leven heel veel voorkomen. Maar dingen die in het licht van Gods woord gewoon fout zijn en niet kunnen. We weten allemaal dat het zo vaak voorkomt dat zoveel, dat zoveel mensen afdwalen van de Bijbel. Dat zoveel, zoveel jonge lui ook geen zin meer hebben in de Bijbel. Dat er geen lust meer toe hebben. Zoveel jonge lui, dat zien we toch, die, die, liever, die liever de disco binnenstappen als de kerk bijvoorbeeld. En we kunnen wel zeggen, nou het gaat helemaal fout met hun en het is natuurlijk zo. Maar waar ligt die oorzaak? Waar ligt die oorzaak? Ik geloof, ik geloof dat we ook in de opvoeding van onze kinderen, dat we daar christen in moeten zijn. En per definitie niet de zonde kunnen toelaten in het huis. Wij als christenen doen veel, veel te veel om iedereen maar tevreden te houden, want ze moeten allemaal bij ons blijven en we willen niet dat er scheidingen komen. We willen niet dat ons vlees eraan gaat en we dekken het toe, we laten de zonde gewoon insluipen in onze huizen via apparaten of via wat dan ook. Maar de Bijbel leert ons dat we als christen geen gemeenschap kunnen hebben met de werken van de duisternis. En de zonde dus ook niet moeten toelaten in het huis. Kijk, dat is de oorzaak dat er zoveel fout gaat als het gaat om, om de jeugd bijvoorbeeld. Want, want als we het een toestaan dan komt het andere en dan komt het andere en op een gegeven moment, dan gaan de ouders nog naar de kerk en veel, en veel kinderen willen het niet meer, doen het gewoon niet meer, gaan er eigen gang en we staan met de handen in het haar, hoe komt het toch allemaal, wat is de tijd toch verschrikkelijk, maar de oorzaak ligt bij uzelf omdat u zelf niet naar het woord leefde, omdat u zelf niet bereid was om, zoals de Bijbel zegt, de tucht te handhaven uit vrees voor hardheid. Terwijl de Bijbel juist zegt dat tucht een liefdezaak is. En dat juist in die weg, dat we de zegen van de Heer mogen verwachten. Maar vanwege ons vlees kozen wij een andere weg. Omdat we bang waren, altijd maar bang waren dat het fout ging. We vertrouwden onze eigen wegen als beter als de wegen van de Heer. Dat is de oorzaak. Nou, dat is één zo'n punt. En een ander punt is dit. Dat we als christenen. Zo weinig één zijn. En dat is ook een heel belangrijk punt. Want we komen het tegen. Het gebeurt gewoon letterlijk. He, als we zusters in de ogen kijken. Dan is alles goed en aardig. Dan is die vriendelijk. En dan praten we ermee. En dan zijn we aardig tegen mensen. Maar op het moment als we thuis komen. Dan vloept het eruit. En alles dat kan maar gezegd worden. Kijk, kijk, we roddelen over anderen, we voelen ons niet in ons hart één met mensen. In de opvoeding gaat het fout als het gaat over de eenheid. Eenheid in gemeentes gaat het fout, omdat gelovigen niet één zijn, broeders en zusters niet één zijn. Elkaar niet opzoeken, elkaar niet opdragen, elkaar niet vermanen, elkaar niet vertroosten. En zo zijn er zoveel dingen op te noemen. Ook als het gaat over het bidden, over het bidden van iemand die de Heer vreest. Want de Bijbel die houdt het mij voor, bid zonder ophouden. Dat is geen tekst, geen tekst voor iemand die de Heer niet kent, want die kan niet bidden. Maar de Heer die houdt het zijn kerk voor, bid zonder ophouden. Want die klop, die worden opengedaan. Maar hoe zijn wij als kerk verwereldelijk? We geloven het haast niet meer, dat God wonderen wil doen op ons gebed. Heel makkelijk, dan, dan, dan, dan schuiven we het af op leidelijk volgen van de Here, Terwijl de Heer heeft gezegd, nee, bid zonder ophouden, want dat wil ik zegenen. Die bid die ontvangt en die klopt, die worden opengedaan. Juist teksten voor kinderen van God. Maar zo vaak komt er niet meer van. We bidden niet. We vertragen in het bidden. We hebben zo weinig verwachting van de Heer. Velen gaan er weg. Ook in donkerheid, vele verblijden zich niet meer in de Heer terwijl de Heer zegt, verblijd u ten alle tijden. Vele christenen hier beneden zijn geen vreemdeling meer op deze aarde, maar ze hebben, ze hebben het geaccepteerd om hier maar in deze wereld te leven. In welke zin dan? Nou, we zien dat zo vaak, dat we als christenen tolerant zijn geworden. Het is heel onze maatschappij elkaar verdragen. Als de buurman dit wil geloven of dit wil doen, dan mag hij het doen. En als die dit wil doen of dat wil doen, dan mag hij het doen. Op het moment als hij mij ook maar vrijlaat. En zo, zo door elkaar op zo'n onbijbelse wijze te verdragen, kunnen we het uithouden hier beneden. Kunnen we het uithouden hier beneden en verwachten we eigenlijk helemaal niet meer zo het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Op deze wijze hebben we het naar ons zin gekregen beneden. En het brandt niet meer van verlangen naar de komst van de Heer Jezus Christus. Kijk, dit zijn allemaal dingen waar ik geloof dat de kerk toch in, in dwaalt. Dat velen erin dwalen. En ik weet het, ik weet het, al deze punten, je zou er een hele preek over kunnen houden, helemaal uit kunnen diepen. Maar het gaat me er vanavond om, om eens te laten zien dat er nu schuld ligt bij de kerk van de Heer. Dat er schuld ligt bij zoveel christenen die, die eens iets van de liefde van Christus hebben mogen zien, maar, maar, maar een leven leiden. Wat toch niet overeenkomstig is aan Gods woord. En dan heb ik net gezegd dat de Heer zegt indien we nou onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeeft En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Kijk dit is zo belangrijk. Ik ben niet in de zin om u vanavond allemaal aan het werk te zetten. Of om de werkheiligheid op te waarderen ofzo. Maar het gaat me erom dat de Heer zo'n rijke belofte heeft gegeven. De Heer hebt geen eens gezegd dat we het allemaal in eigen kracht moeten doen. De Heer heeft niet gezegd dat we er zelf voor moeten zorgen. Maar de Heer die zegt hier in ons woord het enige wat Hij wil is wat we doen. Dat we nu voor de Heere terechtkomen. En onze zonden met naam en toenaam voor de Heere gaan leggen. Eigenlijk onze zonden gaan brengen onder het bloed van de Heer Jezus Christus. Want Hij is getrouwstater en rechtvaardig. Dat Hij ons de zonde vergeven en ons reinigen. Als we de zonde beleiden. Met onze zonden de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. Tot Hem vluchten. Onze zonden als het ware brengen onder het bloed van de Heer. Dan zegt de Heer, dan kan ik niet anders. Als die zonde vergeven. Alles wat u in uw leven als christen hebt gedaan. Wat verkeerd was. Dan kan ik niet anders. Als die zonde uitdelgen. Mijn rechtvaardigheid eist het. Dat ik die zonde vervolgens dan ook uitdelg. De Heer, die heeft zich er zelf aan verplicht. Om die zonde vervolgens weg te halen. Te vergeven. Op grond van het bloed van Christus. Het gaat hier over de grote kracht, de eeuwigdurende kracht van het bloed van Christus. En als wij als kinderen van God, als we de toevlucht nemen tot hem en onze zonden hem voorleggen. Dan zegt de Heer, dan, dan eist het mijn rechtvaardigheid. Dat ik op grond van het bloed van Christus, wat zo'n grote waarde heeft. Dat ik die zonden uit het verleden ook uitdelg. Maar niet alleen dat. Want die tekst gaat verder. En ons reinigen van alle ongerechtigheid. Kijk, Zoals, zoals in het oude testament de Heer dezelfde voorzieningen had getroffen. Zoals het koperen wasvat bijvoorbeeld. Dat de priesterzoon voor Gods aangezicht konden verschijnen reinigen. Zo heeft hij dat ook in het nieuwe verbond gedaan. Zo heeft hij dat ook gedaan aangaande ons. We hoeven het niet zelf te doen. Maar de Heer die heeft voorzieningen getroffen. Zodat wij rein kunnen leven hier beneden. En ik weet het. Ik heb het net gezegd. Wij als kinderen van God struikelen in velen, Struikelen in velen. Dat is waar. Maar het gaat nu over het leven in de zonde. En dan zegt de Heer, zij die nu de zonden beleiden en ze brengen bij het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik ben rechtvaardig daarin, dat ik al die zonden die begaan zijn, dat ik ze vergeef, dat ik ze niet reken, dat ik ze vergeef. Maar ook rechtvaardig daarin, als ik u concreet van de zonde ga reinigen. Die zonde die ik mag beleiden. Die ik mag beleiden. De Heere zegt ik ga je ervan reinigen. Ik ga ze weghalen uit je leven. Als u er een bent. Die als u thuis komt over iedereen gaat praten. En dergelijke achterklappen rottelen, Dan vraagt de Heere. Zeg nou eens beleid het nou voor mijn aangezicht. Dat dit nou uw zonde zijn. En hij is getrouwd. Dat hij me ervan gaat bevrijden in het leven. Kijk, dat geloof ik. Ik geloof dat een kwaal bij velen is. Dat we, dat we niet beleiden. En dat we de zonde maar aan de hand houden. En dat we zoveel dingen in ons leven hebben. Die we goed praten, die we stiekem goedkeuren, terwijl we heimelijk beter weten. Maar de Heer zegt: als we ze nu als zondig gaan herkennen, dat is niet gevaarlijk. Nee, in tegendeel, dan zal ik je vergeven. Wat er allemaal fout is gegaan, maar ik zal je ook concreet reinigen van alle ongerechtigheid. Daarom moeten we telkens de genade troon van de Heer opzoeken. De toevlucht nemen door het geloof tot de Heer Jezus Christus. En hij zegt, ik zelf ben getrouwd. Getrouw daarin dat ik je ook ga reinigen. Nou, dat hebben we nodig. Dat de kerk des Heren gereinigd wordt van haar zonde. Opdat op dat ze hier daadwerkelijk een gemeente van de Heer mogen zijn. Ja, opdat hun harten brandende zouden zijn. Ik geloof echt dat dit zo nodig is. Onze harten die zijn vaak zo uitgedoofd. Op zondag zijn we Christen. Of, of als we naar de kerk gaan door de week zijn we Christen. Maar zijn onze harten brandende voor de Heer? Zijn onze harten brandende voor het koninkrijk van de Heer? De Heer die zegt, zoek nu het koninkrijk van God. Dat is niet tegen onbekeerden. dat is niet tegen hen die Christus niet kennen, maar dat is nou juist tegen hen die de Heer Jezus liefhebben. Zoek nou het koninkrijk van God. Laat dat nou je hart vervullen, alleen deze dingen. En alle dingen, alle dingen die je nodig hebt, ze zullen je toegeworpen worden op dat. Opdat er ook anderen gewonnen zouden worden... Tot eer van de Heere. Opdat de Heere zelf aan zijn eer zou komen. Want daartoe heeft Hij je uit de modder getrokken. Uit de zonde getrokken. Opdat Hij zich een volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Daarin wordt de Heere verheerlijkd. Als, als het beeld wat mensen verloren hadden. Weer wordt hersteld in diezelfde mens. Als ze herschapen worden naar zijn beeld. Daarin wordt de Heer verheerlijkt. Daarin wordt Hij verheerlijkt als u vernieuwd wordt van dag tot dag. Als u het beeld van Christus gelijkvormig wordt. En het kan niet om mezelf in te spannen. Maar door, maar door dat ellendige masker nou van mijn hoofd af te trekken. En, en het te gaan beleiden voor de here, Heren hier ben ik van mijn pad geweest. Dit is zonde. Dit kan niet. En ik hou het aan de hand. Ik wilde het niet beleiden. Omdat ik er eigenlijk niet van verlost wilde zijn. Maar, maar Gods kerk. Ze mogen het gaan beleiden. En de here zegt ik ben getrouwd daarin. Dat ik hiervan van Ga reinigen. Ga reinigen het moet ons niet meer om onszelf draaien. We moeten niet meer te veel denken aan onszelf. Maar Christus in onze harten. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. We kunnen zo bezig blijven, ook met onze staat. We kunnen zo bezig blijven met allerlei dingen die onszelf aangaan. Maar laten we niet meer aan onszelf denken. Maar het gaat om de Heer Jezus Christus, dat Hij straks alle eer ontvangt. Als hij straks de troon van David zal bestijgen. Zal hij alle eer krijgen. Nu Gods kerk moet het daarom draaien. Om Gods eer. Ziende op Christus de loopbaan te lopen. Vervuld te zijn van de liefde. De harten brandende. Zo door te gaan. Zo door te gaan. Ja, En dan is het allemaal. Allemaal genade. De rechtvaardige. Zo zal door het geloof leven, zegt de schrift. Nou, zo begint het. Zo word ik behouden. Alleen, alleen door genade. Maar zo is het ook, ook voor de rest in het leven. Zo is ook het vervolg. Zo word ik ook vernieuwd naar zijn beeld. Als het hoofd omhoog gericht blijft. Als Christus in het oog blijft. Dan word ik vernieuwd. Dus vanavond gaat het minder niet om. Dat u vanavond... Als het ware de wet erbij zou pakken en alles zelf gaat proberen, daar gaat het niet om. Dan zou het belanden in uw vlees, maar vanavond gaat het erom dat we, dat we de schuld gaan beleiden voor de Heer. Zodat we niet te snel alles weer vergeten wat er gebeurd is. Niet te snel er weer overheen leven, het is gebeurd. En we gaan weer verder, weer verder zoals het was. Nee, we gaan niet meer verder. We kunnen niet meer verder zoals het was. Want als we beleiden dat de Heer geoordeeld heeft. Dan heeft de Heer wat te zeggen tegen ons als kerk. Dan kan het niet meer zo doorgaan zoals het was. Maar tot vertroosting van hen he, die, zich, die zich in die zin bestreden voelen. In die zin denken moet dan alles volmaakt zijn, nou, nou het mag uw begeren zijn dat het volmaakt, wordt jaagt naar die volmaaktheid, maar als het zo is zegt de schrift ook, als we nou in zonde vallen, het is niet ons leven, het is niet ons verlangen, het is niet een dagelijks, dagelijks leven in de zonde, maar het is soms uit de zwakheid van het vlees dat we in zonde struikelen vallen. Verbranden van liefde tot de Heer, maar soms is ineens die strijd daar. Dat het vlees opspeelt. En dat we dan struikelen in de zonde. Tot onze spijt, tot ons berouw. Dan zegt de Heer, dan ben ik ook getrouw en rechtvaardig. Dan zegt Hij, dan ben ik de voorspraak. De voorspraak bij de Vader. Kinderkens, indien we dan, dan in zonde gevallen zijn. We hebben wel een voorspraak bij de Vader. En wie is die voorspraak? Dat is Jezus Christus, de rechtvaardige. De rechtvaardige. Hij die, die, die precies het onderscheid wist tussen goed en kwaad. Hij staat daarboven als voorspraak. Wat is daar de troost van? Daar waar ik struikel en waar ik soms bijna het onderscheid niet weet... En waar ik soms bijna niet bewust ben van sommige zonden. Waar sommige zonden als het ware zomaar ingeslopen zijn even. Dan zegt de Bijbel hier nou als we in zulke zonden struikelen. We hebben Jezus Christus de rechtvaardige aan de rechterhand van God. En hij houdt nauwlettend zijn kerk in de gaten. En hij ziet precies wanneer zijn kerk struikelt in de zonde. En hij staat daar om verzoening te doen voor zijn kerk. Voor al diegenen die opnieuw geboren zijn in dit leven. Staat hij daar verzoening te doen. En hij ziet als zijn kinderen struikelen. En als ze struikelen dan doet hij op grond van zijn werk daarboven verzoening. Kinderkunst als u in zonde valt. Wees dan niet vertwijfeld aan Gods genade. Maar u die moet zeggen, ik hou de zonde aan de hand. En mijn wandel is vleeslijk. U die zich aangesproken voelde, de zonde aangewezen werd. Gebruik dit dan ook niet om alles weer toe te dekken. Want toedenken, toedekken, dat is echt, dat is echt uit de duivel. Dat wil de Heer niet, maar beleid uw zonde... Kom ermee voor de dag. Leg het voor de Heer neer. En Hij is getrouwen rechtvaardig. Dat Hij zijn kerk reinigt. Van al deze ongerechtigheden. En dan geloof ik. Als mijn volk nou wel naar mijn stem had gehoord. Als mijn volk naar mijn stem gaat horen. Dan zou Hij Beste tarwe doen groeien. Dan zal hij ons overladen met zijn gunstbewijs. Die op de heren vertrouwen. Die zullen ook omringd worden door zijn goedheid. Dan mogen we rekenen op de gunst van de heren. En als we dan verdrukkingen hebben in het leven, als we dan te lijden hebben in het leven, dan weten we het maar de Heeren die zo uitkomst geven, zelfs bij het naderen van de dood. Nou, ik hoop dat dat de uitwerking in uw leven mag zijn. En nog een keer, ik heb een aantal keer benadrukt dat deze tekst nu juist gaat voor over hen die de Heeren liefhebben, die de Heeren kennen. Die opnieuw geboren zijn, maar als u hier zit, en het is niet waar, als u hier zit en u kent de Heer niet, luister dan dit. Laat die eeuwplaag op uw hart niet nog groter worden, maar hoor dan het woord van de Heer. Dat een iegelijk die gelooft, dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is, die is behouden en dan begint het pas. Dan begint het pas. Kijk waar het nou om gaat. En we moeten door de Rode Zee. Van nature zitten we allemaal in Egypte. En we moeten door die Rode Zee. Een beeld van de dood van Christus. Daar moeten we doorheen. Door het geloof. Kijk en dan pas. Als we aan de andere kant van de Rode Zee staan. Dan begint het pas. Dan begint de strijd pas. Want dan zitten we in de woestijn van het leven, maar met één verschil, we hebben Kanaan in zicht. Kijk dit is het punt. Alles wat ik nu gezegd heb. Als het gaat over het beleiden. Het getrouwen en het rechtvaardigen van de here Daarin dat hij de zonden vergeven. Dat is voor hen Die door de rode zee zijn doorgegaan. Maar als u niet door die rode zee bent doorgegaan. Als u Christus niet lief hebt en niet kent. Als u niet gerekend wordt in de dood van de here Jezus Christus. Dan, dan, dan wil ik u zeggen. Kom dan nu. Kom dan nu daar doorheen. Geloof dan het evangelie dat het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Want als u doorgaat in uw onbekeerlijkheid, als u daarin doorgaat, de eeltlaag op een hart die wordt steeds groter en groter en groter en u wordt alleen maar klaargestoomd voor het oordeel God. Wat straks over u uitgegoten zal worden. Waar al diegenen die hem niet kennen. In hun naaktheid te schande gezet zullen worden. Waarom wacht u daarop? Waarom wilt u dat? Waarom kiest u u openlijk daarvoor? Als de Heer u de zaligheid aanbiedt. Nabij nou, u is het woord. In uw mond en in uw hart. Straks als u thuis komt is het in uw mond. Dan spreekt u erover. En dan zegt de Bijbel nou zo dichtbij is het, het ligt in uw mond, zo dichtbij is het. En nou is het enkel nog, het beamen, het geloven dat het waar is. Ik ben met Christus gekruist. Als ik naar het kruis zie dan zie ik, Hij nam mij mee, terwijl ik hier sta. Hij nam mij mee, ik ben met Christus gekruist. Ik ben met Hem gestorven. En ik ben met hem opgewekt. Dan gaat het niet over wat ik voel. Maar omdat de Heer het zegt. Daarom alleen. Zie dan het lam. Het lam Gods. Zie dan naar het kruis. Om het dan ook te zien. Ik ben met Christus gekruist, En mijn zaligheid dat rust alleen. In het werk van hem. Niet, in, niet in, mijn, in mijn bevindingen. Niet in wat er allemaal door me heen ging van tevoren. Dat was allemaal nog door de zonde beplekt. Maar mijn zaligheid die rust in hem alleen. In Christus. Daar hoef ik niks voor te voelen. Daar hoef ik niks voor te doen. Maar mijn zaligheid is Christus alleen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dat er dan veel gaat veranderen. En dat ik dan er veel bij ga voelen. Dat is een andere kans. Maar mijn zaligheid. Dat is Christus alleen. En u wordt Christus Jezus verkondigd. En een iegelijk die dan zo de kerk uitgaat. Met deze naam in de mond, in het hart beleidende. Dat zijn bloed u reinigt van alle zonden. Die is behouden. Amen.